Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De politie grijpt in bij een demonstratie in Berlijn. 18.000 mensen voeren daar actie tegen de coronamaatregelen. Maar ze hielden geen anderhalve meter afstand en velen droegen geen mondkapje. Daarom maakt de politie nu een eind aan het protest. Met luidsprekers wordt de demonstranten gevraagd te vertrekken. Niet iedereen geeft daar gehoor aan. Op sommige plaatsen zijn demonstranten op straat gaan zitten en weigeren weg te gaan. De barbershop in Amsterdam-Nieuw-West die vannacht werd beschoten is op last van burgemeester Halsema gesloten. De sluiting van de kapperszaak gebeurt volgens haar vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde. Afgelopen nacht werd de zaak beschoten en in de nacht van donderdag op vrijdag werd een explosief bij de zaak gevonden. In beide gevallen raakte niemand gewond. Bij een brand in een appartementencomplex in Rotterdam-Noord zijn vanochtend acht mensen gered. Vijf volwassenen en drie kinderen werden door brandweerlieden van het dak en uit het raam gehaald. Een 31-jarige man werd nog tijdens het blussen aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de brand te hebben aangestoken, waarschijnlijk in het portiek van het complex. Er is niemand gewond geraakt. Een proef met het aanplanten van zeegras in de Waddenzee is een onverwacht succes. De plant was uit de Waddenzee verdwenen door ziektes na de aanleg van de afsluitdijk. Wetenschappers proberen al jaren om het zeegras terug te krijgen, maar dat verliep tot nu toe moeizaam. Een nieuwe manier van inzaaien blijkt nu goed te werken. Bij Grient, een onbewoond eiland bij Terschelling, ligt inmiddels zo'n 170 hectare zeegras. Dat trekt ook allerlei zeeleven aan, wat weer goed is voor het zeemilieu. Het weer in het westen stevige buien met kans op onweer, maar op andere plaatsen droog met af en toe zon. Het is een graad of 19 en er staat een stevige westelijke wind. Vanavond in het westen nog buien, landinwaartse opklaringen. Minima vannacht tussen 10 en 15 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met buien en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A22 Velse Beverwijk staat al de hele dag file voorknop in Beverwijk. Het heeft te maken met de afsluiting daar. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uh, circuit uh, Zandvoort en natuurlijk over meer, ook over de, het feit dat het, het circuit nu inderdaad goedgekeurd is voor uh, de Formule 1. Het was maar een, uh, een ja, pro forma uh, beslissing, maar goed je kan het maar beter hebben dan dat je erop moet zitten wachten. Ja, zo is het. Zijn ze nou naar Zandvoort uh, gekomen uh, ze dat, dat te dat keuren moet, dan dat, het circuit? Dat moet, anders, ja, anders kunnen ze dat uh, niet hebben gedaan. Dus, uh, maar in ieder geval, uh, daar Jaap Koper spreekt met uh, Robert van Overdijk. Ook dat uh, interview hebben we in, is in tweeën geknipt. En uh, daar uh, hoort u het komende uur. Verder wellicht nog uh, wat de tijd voor uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen genoeg reden om over twee uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En voor de mensen die uh, maandag in de herhalingen uh, luisteren tussen twee en vijf... hebben we ook voldoende items dit uur. Dus een uh, goede middag. Houd de radio uh, aan op het geluid van Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag met nu Maroon 5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 And everything will stay the same Now my heart feels like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day hey. Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But hey, hey. everything gon' be alright Gonna raise a glass and say Cheers to the ones that we got Cheers to the wishes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 Maroon 5 en Memories. We zitten in spa met de kwalificatie van de Formule 1. Q1 is, Q1 is aan de gang. Nog zes minuten te gaan. leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM En uiteraard gaan we er wel een beetje vanuit dat Max Verstappen gewoon doorgaat naar Q2 en Q3. We houden het voor je in de gaten. Een hele goede middag Zandvoort. Leuk dat je luistert. See my dear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 Aanstaan. Ze draait zich om. We moeten gaan. Kijk in de ogen. En zie de cel. Geweest. Ik ben mezelf in ieder al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet. Of... Deze twee heren nog gewoon bij elkaar als Acta in de Munich. We hoorde de single niets of nooit geweest. Ja, afgelopen woensdag werd dan ook die nieuwe naam bekend van het circuit. Iedereen zat al een beetje te denken, het zal toch geen Amsterdam Beach Circuit worden of.. Uh...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 Uh, over evenementen gesproken, uh, is het dat alleen maar autosport? Maar ik zit ook uh, aan iets anders te denken. Ik doe zelf een radioprogramma. heb uh, heel veel opkomende muzikanten zien komen. Dus ja, waarom niet zoiets? Een soort uh, op een kleinschaal concertje? Ja, ik, ik heb natuurlijk gewoon vanaf dag 1 dat ik hier gekomen ben in... Uh, wat is het... Uh...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 omdat toch een heleboel instanties daarvan moeten eten en leven, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, in ieder geval overheidssteun, dan kan het dan wel bij Spa, Franco, Jean. En aangezien het Wat is nou? CM.com, Circuit Zandvoort, dat zonder overheidssteun moeten doen. Hebben zij natuurlijk liever betalende gasten. Dat is toch zo en veel gezelliger natuurlijk, daar gaat het ook om. Ja. We hebben een verzoekplaat, Albert-Jan. Voor ja. wie gaan we hem draaien? Nou ja, ik, zou, ik, dacht, ik had eerst gedacht aan Kedenkedenk... Om het, Kedenkedenk omdat ja? de, de aanvrager Maarten in dit geval bij de NS werkt. Maar hij had zelf al een andere idee. Hij had het over de hot sardines. Hebben jullie er ooit van gehoord? Nooit van gehoord. Ik ook niet. Maar in ieder geval, bij hun ben je schön.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 Virginia Maarten, wel bedankt voor deze geweldige tip. Wat een goede muziek, heerlijk. Jorde, de Hot Sardines en bij meer Pistouchen. Ja, speciaal dus voor Maarten gedraaid. We zitten in Q2 trouwens van de kwalificatie van de Formule 1 van de race van morgen. Q2 nog drie minuten te gaan. Lewis Hamilton op P1, Bottas P2 en Max Verstappen op dit moment op P3. En die gaat net weer de pits uit voor het maken van een snelle ronde. Ik ben benieuwd wat banden die rijdt. We hebben het nog niet kunnen zien, hè? Nee, want Q2 is bepalend voor de banden waarop je start. En ik je verwacht dat hij op andere banden start als Hamilton. Dat zou wel een hele mooie stunt zijn. Ben -on Ja, en die Mercedes en die hebben toch moeite hè, om die banden te sparen. Ja, dus nee, dat toch. kan wel een uh, spektakel gaan worden.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 We wedstrijd van Raccoon. Wie het verste piezen so kan. Ja, je hoort hem in de nieuwe single oh van hem. De echte fans Hou die in de gaten. Kan vast en zeker een hit gaan worden. Zodraalijk Tour de France. Onder meer, jeetje, wat gaat er daar keer nou met, met de regen? <tied> <tied> <tied> <tied> <tied> het komt met bakken naar beneden. Niet normaal, hè? Ja, net ook al valpartij. Dus uh, voldoende te beleven. Je hoort er zo meer over. En dat was uh, de single van uh, Harry Styles. Ja, we gaan eens even schakelen uh, naar onze razende reporter daar ter plekke in de regen, hè? Albert Jan, goedemiddag. Uh, goedemiddag. <laughs> nee. Vanuit Nies. Ja, dat mocht je willen. <laughs> nee, je zit gewoon uh, iets nou, <laughs> naar het weer. Kijk. Nou, nou ja, het is toch wel. Ja, ik denk dat het best wel een mooi weer gaat worden hoor. Toch of niet? Tuurlijk. <laughs> ah, okay. Het is eindelijk zover. De eerste dag met uh, de omloop van Nies door de heuvels. Een parcours van. Uh,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 De Meute moest twee keer een colletje van de derde categorie over... naar 48,5 kilometer en 97 kilometer. Daar zijn ze inmiddels uh, overheen. En dat is in Rimier 5,8 kilometer, uh, 5,18. De bonificatiesprint is, uh, was na 88 kilometer. De Zwitser Cher en de Fransen Gautier en Gle Grelier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 We hebben er heel lang op moeten wachten, maar de Tour de France is toch echt vandaag begonnen. We zitten in de eerste etappe daar bij Nice, een regenachtige Nice. Dat is juist door de, van de collega Albert-Jan, verslaggeving van het eerste gedeelte van deze etappe. Daarachteraan uiteraard lekker een franstalige muziek van Vanessa Paradis. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur alweer. En daarna zijn we er nog een uur lang uiteraard met de Q3 van de kwalificatie van de Formule 1. En dan weten we wie de morgen in Spa-Francorchamps op pole position gaat stakken.